Hierna, volgt een fragment, omgezet in audio, uit het rapport, verzekerd. Wat u kunt verwachten in geval van arbeidsongeschiktheid, ziekte en letsel 24ste druk 12 september 2012 H.M. Woker. Eerst eind 1998 raakten wij bekend met de acties van de heer J.P. van den Wittenboer, voorzitter van de Stichting Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights, op 21 januari 1994, en daarna. Op die dag liet hij een aanklacht tegen de Nederlandse staat, vergezeld van een aantal bewijsstukken, notarieel vastleggen. Hij meldde daarin dat er sprake is van corruptie, zwendel, valse verklaringen en misstappen in de medische wereld, de politiek, de advocatuur en de orde van advocaten. Hij deed dit nadat eerder de inspectie volksgezondheid, de staatssecretarissen volksgezondheid en justitie, de Nationale Ombudsman en vele andere vooraanstaande Nederlanders de door hem gemelde misstanden niet serieus namen of naar andere chemia verwezen. Herhaling van zetten In de aanhechtingen van stukken bij de notariële akte onder andere ook de brief van de geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid voor Noord-Holland, Dr. P. Lens aan J.P. van den Wittenboer, datum 30 november 1993, kenmerk MNMN93, 10. 75, in zaken ontwikkeling in de gezondheidssector. Op 13 april 1994 verzocht hij de officier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag om de Nederlandse staat om strafbare feiten te vervolgen. Met als getuigende Nederlandse Orde van Advocaten, de Koninklijke Notariële Broederschap en de Raad van Discipline. Dan heeft Panorama inzage in het dossier. Vervolgens blijkt hem dat de hoofdofficier van Justitie de collega zijn hart onder de riem steekt en de zaak op zijn beloop laat. Op 6 juli 1994 legt hij de hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag de eet op, aktenotarieel, met Panorama als getuige. Panorama weigert vervolgens te publiceren. Daarmee had hij alle rechtsmiddelen binnen de Nederlandse rechtsorde beproefd. Kort daarop heeft van den Witte Boer zijn aanklacht tegen de Nederlandse staat gedeponeerd bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. In het Nederlandse rechtssysteem is de onderambtseet van de notaris uitgegeven notariële acte het zwaarste bewijs dat het Nederlandse recht kent. De notariële acte is alleen op bewijs van tegendeel te betwisten bij de rechter, tot zolang is de notariële acte en de inhoud voor de waarheid gehouden. In de uitgave van Nederlands tijdschrift voor de geneeskunde 28 mei 1994, 138-22, verscheen een artikel over onderzoek naar dysfunctioneren van specialisten in Nederlandse ziekenhuizen door P. Lens en G. van der Waal. Er bestond destijds in die kringende neiging om het dysfunctioneren van artsen met de mantel der liefde te bedekken en naar zelf het zwijgen toe te doen. In oktober 1997 verscheen het boek Problem Doctors E. Conspiratie of silence in de Engelse taal door P. Lens en G. Van der Wal, 274 bladzijden, ISBN 90, 5199, 287, 4. Al die tijd lieten deze heren de klagers in de kou staan. In 2012 verscheen er zelfs een zwart boek door de ombudsman over het falen door. IGZ over de afhandeling van klachten. Heden gaat de overheid onder leiding van zorgdrager een onderzoek instellen. G. Van Der, Wal, ging in 2012 met pensioen. Rapport, door. B. Zorgdrager 19 november 2012 van incident naar effectief toezicht, onderzoek naar de afhandeling van dossiers over meldingen door de inspectie voor de gezondheidszorg. De problemen in de zorg zijn hierdoor... Niet opgelost zoals blijkt uit een uitzending van 7 november 2013 over de kwaliteit van verpleeghuiszorg in Nederland door meld.maxnpo2. De kwaliteit van de verpleeghuiszorg is onder de maat. Eén leerling op 30 zieke mensen met twee stervende mensen, dat vind ik heel erg. Daar heb ik echt wat bedenkingen bij. Onbevoegd personeel, verstrekt medicijnen en demente bewoners worden tegen de regels in vastgebonden. Dit is dramatisch en onacceptabel. Het is voor de mensen die het overkomt verschrikkelijk om vastgelegd te worden. De gevolgen van onveilige verpleeghuiszorg, u ziet het nu in Meldpunt. Live vanuit Studio 23 in Hilversum is dit meldpunt, het maatschappelijk consumentenprogramma van Max, waarbij u mede de inhoud bepaalt. Vanavond met de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van verpleeghuiszorg. U kunt trouwens nu ook weer bellen met onderwerpen voor onze komende uitzendingen. Jantine en haar belpanel zitten voor u klaar. Bel dan met 0900 8083. En komt u er dan niet gelijk doorheen, probeer het dan later gewoon nog eens een keer. Al jaren horen we dat er van alles mis is met de zorg in verpleeghuizen. Hierover komen bij ons geregeld klachten binnen. Kloppen die verhalen ook? Meldpunt onderzocht de rapporten die de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een jaar tijd publiceerde. En dan gaat het over onaangekondigde inspectiebezoeken aan verpleeghuizen. En de resultaten zijn schokkend. Straks bespreek ik die met Joke de Vries. Zij heeft hoofdinspecteur bij de inspectie. Maar we gaan eerst kijken naar twee persoonlijke verhalen uit het verpleeghuis. Groninui is nu anderhalf jaar weduwe. Haar man Gerard overleed vorig jaar na een jarenlang ziekbed aan de gevolgen van een hersenbloeding. Dat was een hele amabele man. Rustig, uh, vriendelijk. In 2005 krijgt Gerard een herseninfarct. Hij raakt halfzijdig verlamd en kan niet meer praten. Hij moet dan naar een verpleeghuis. Hij was totaal afhankelijk naar het toilet gaan, stomaverzorging, wassen, aankleden, douchen, in bed, uit bed. Ronnie vindt een plekje voor haar man en ze zoekt hem zeven jaar lang elke dag op. Ze merkt hoe het verpleeghuis bezuinigt op de personeelskosten. En dan met één zieke verzorgende op een gang van tien personen met een leerling. Ja, dat was onmogelijk. Mensen die uh, zichzelf niet konden voortbewegen in een uh, rolstoel, die werden geparkeerd bij de tafel in de huiskamer. En dan werden die s'avonds naar een kamer gebracht. Die kwamen soms gewoon niet bij die tafel vandaan. In april vorig jaar rolt Gerards gezondheid achteruit. Hij geeft aan dat hij zo niet langer wil doorleven. En toen is hij. Zaterdag op zondagnacht is hij overleden, ja. Ik geloof wel hoor dat hij gewoon ingeslapen is. Het trieste eromheen vind ik wel dat er diezelfde avond... er alleen een leerling op de afdeling was. Met een zwerfwacht door het hele gebouw. Met 180 zieke en invalide mensen. En dan één leerling... Op 30 zieke mensen met twee stervende mensen. Dat vind ik heel erg. Daar heb ik echt mijn bedenkingen bij. Ook Fred Buining krijgt te maken met ongetraind personeel. Zijn dementerende moeder is opgenomen in een klein verpleeghuis in het zuiden van het land. Mijn moeder is echt iemand die, die, die probeert zorgen te maken voor alle mensen om haar heen. En ze voelt zich ook heel snel betrokken zeg maar, bij wat andere mensen speelt. Dus het personeel is heel blij met haar. En, uh, en mijn moeder is ook altijd opgewekt. Ze is niet uh, snel depressief. Of... En, en als ze eens een keer een slechte bui heeft, dan is ze er ook zo wel overheen. Begin oktober van dit jaar gaat er iets grondig mis in het verpleeghuis. Dat mijn moeder eigenlijk begaande zeg maar, met de mensen in huis. Was er een man die begon mijn moeder te zien als, uh, als zijn echtgenoot. Nou ja, dat, dat gedrag is blijkbaar geëscaleerd naar een vorm dat hij uh, in een bepaalde situatie agressief en opstandig werd. En mijn moeder meegenomen heeft naar zijn kamer, vervolgens de kamer afgesloten heeft. Uh, het personeel ging er achteraan om te kijken van, goh, wat is er aan de hand? Het personeel kon de kamer niet binnen, de man werd nog agressiever, toen hoorde het personeel een klap. Want toen hebben ze de deur opengemaakt toen ik mijn moeder een, een flinke klap gekregen had in het gezicht. En dus een enorm blauw oog had. Frit haalt verhaal bij het management en krijgt het volgende te horen. Het personeel heeft geen training gehad in, om om, in, om te gaan met agressieve uh, bewoners. En dat, dat krijgt ze pas in 2015. Er was geen capaciteit en er was geen geld om die training nu uh, nou ja, aan het personeel te geven. Agressie bij dementie is geen uh, rariteit, het, het komt vaker voor. Dus dan denk ik bij mezelf, zolang die mensen hun opleiding niet gehad hebben, wat gaan we dan doen? En, en, en nou ja, daar maak ik me dan een beetje zorgen. om. Joke de Vries uh, is hier, ze is uh, hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Goedenavond. Goedenavond. Ja, als u dit soort uh, verhalen ziet... Uh... Schiet u daar dan op? Hè? Ja, vreselijke verhalen. Het is afschuwelijk om dit mee te moeten maken. Dus het is uh, heel naar voor de familie, um, voor, zeker voor de mensen zelf, maar ook natuurlijk wel voor het personeel. Want Dat is ook iets wat wij zien. Um, en dat heeft ook mee te maken, je ziet dat mensen steeds langer thuis blijven. En als ze dan naar een verpleeghuis gaan, dan is de zorg heel zwaar geworden. Heel complex, uh, ingewikkelde medicijnen um, en dementerend. Dat met, daar kun je ook gedragsproblemen van krijgen, agressie zoals we net zagen. En dat betekent dat personeel daarvoor getraind moet zijn, geschoold moet zijn. en We zien ook vaak dat dat dan niet gebeurt. En de leiding heeft de verantwoordelijkheid om daarvoor te zorgen. Dus dat is iets wat wij helaas regelmatig tegenkomen. Ja, nou laten we eens kijken wat u tegenkomt, want dat hebben wij op een rij gezet. Want u bent als inspectie naar die verpleeghuizen gegaan. Wij hebben die rapporten onderzocht. Kijkt u even naar de belangrijkste bevindingen. De kwaliteit van de zorg van de verpleeghuizen wordt gecontroleerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De resultaten van die onderzoeken zijn voor iedereen te zien via internet. Meldpunt onderzocht de rapporten van onaangekondigde inspectiebezoeken aan 89 verpleeghuizen in het afgelopen jaar. In 98% van de verpleeghuizen is de medicatieveiligheid niet op orde. Bij meer dan de helft van deze huizen is een hoog risico dat de veiligheid van de bewoners in gevaar komt. Het gaat op meerdere manieren fout. Medicijnen zijn over de houdbaarheidsdatum... Medicijnen van overleden bewoners staan op de medicijnkar. Medicijnen worden na verstrekking niet afgetekend. Medicijnen worden verstrekt door personeel dat onvoldoende geschold is. Met die scholing van personeel is meer fout. Ruim 87% van de gecheckte instellingen had onvoldoende bevoegd personeel in huis. Sommige medewerkers hebben helemaal geen zorgdiploma, anderen zijn onvoldoende bijgeschoold. Bij de helft van deze huizen is er een hoog risico dat hierdoor de veiligheid van de bewoners in gevaar komt. Zo nemen zij soms zogenaamde vrijheidsbeperkende maatregelen voor bewoners die dement zijn en dreigen weg te lopen of uit bed te vallen. De inspectie onderzocht op dit vlak 64 instellingen en bij 59 daarvan, dat is 92%, werden die vrijheidsbeperkende maatregelen niet volgens de regels uitgevoerd. Ja, al deze bevindingen die kunt u nalezen op onze website. Ga dan naar www.meld.tv. En nu ziet u een lijst van de onderzochte verpleeghuizen op volgorde van Woonplaats. Ik praat verder met Joke de Vries. Eerst maar even die cijfers. In 98% van de instellingen is de medicatieveiligheid niet op orde. En in meer dan de helft van de instellingen levert dat een hoger risico op voor de veiligheid van de bewoners. Ja, wat vindt u daarvan als hoofdinspecteur? Wij vinden het heel zorgelijk dat er nog zoveel mis is. Het is een, een deel van uh, wat wij hebben gezien. We hebben ook gelukkig ook huizen gezien waar het wel goed gaat. Dus dat kan wel. Ja. Dat is natuurlijk wel weer. Maar hier, het hier gaat het, hier gaat het, mis, gaat het met de echt om. Meditatieveiligheid. Mis. En dat is, het het is, echt mis, dat is ja. niet, niet zomaar iets, wat we hebben ook voorbeelden nee. genoemd. Hè. Er staan medicijnen ja. op de kar die ja. er eigenlijk helemaal niet thuis horen. Nee. Hoe kan dat? Nou, dat heeft ook weer met de, mee te maken dat de zorg steeds complexer wordt. Dus mensen hebben heel veel verschillende medicijnen nodig. En het personeel moet in staat zijn, moet geschoold zijn om dat goed uh, te doen. Hè? Om die medicijnen te delen, om te weten wie wat nodig heeft, ook hoe je het geeft. Want een pilletje uh, kan je uh, ochtends moeten geven, het moet gemalen worden soms. En als je dat niet doet, dan heeft het een verkeerde werking. Maar wat, is, wat zijn de effecten hiervan? Wat zouden de, de, de resultaten kunnen zijn van als het zo fout gaat, zoals het hier fout gaat? Nou, wat wij zien is dat er, het gaat niet altijd gelijk fout gaat. Maar er zijn wel situaties waarin als er verkeerde medicijnen zijn gegeven, dat iemand zieker wordt dan die al is. Ja, komen mensen ook te overlijden. Het gebeurt af en toe, dus dan krijgen wij een melding van een incident zoals wij dat noemen. En dat gaan we dan helemaal goed uitzoeken. En eh, dat kan door verkeerde medicatie. Het ja, gaat dus heel ver. Het kan heel ver gaan. Dat ja, je hebt dus ook met, van hele, op. Je hebt met hele kwetsbare oudere mensen te maken. Voor wie het heel belangrijk is om precies te doen wat er moet gebeuren. En dat precieze, hè, daar moet je ook voor goed voor getraind zijn. Ja. En wat we zien is dat de leiding vaak niet goed aandacht heeft voor deze mensen. De bijscholing niet goed organiseert. En, dat... en daardoor dus onbekwaam personeel in zo'n tehuis rondloopt. En dan, dan kan dat gebeuren, ja. ja. Want dat blijkt ook uit ons onderzoek, en dan kom ik weer met een cijfer, dat in 87% van de instellingen met niet voldoende opgeleid personeel wordt gewerkt. Dat is toch eigenlijk ongelooflijk? En het gebeurt, dat zien we. Maar hoe kan dat? dat, dat uh, ja, dat heeft verschillende redenen. Vaak is het zo dat personeel al lang werkt bij een instelling. Uh, en als de bewoners steeds meer no zorg nodig hebben, dat er dan onvoldoende tijd is, ruimte is om die extra bijscholing te geven. Maar het kan ook zijn dat er, uh, ja, dat het uh, management... Te weinig geld heeft of aan andere dingen besteden. Dus dat, is, dat kan allemaal voorkomen. Ja, met het gevolg dat er bijvoorbeeld mensen, dat, dat lieten we net ook zien, uh, mensen vastbinden die daar helemaal niet toe bevoegd zijn met alle gevolgen van die. Ja, dat is echt wat ja, dat, dat mag dus echt niet. Dat kan niet. Het, het gebeurt. Ik heb het net gezien, ik heb het gehoord. Um, als dat gebeurt, dan zou ik ook eigenlijk iedereen die in de zorg werkt en weet dat dat gebeurt waar het niet mag, om ons dan te bellen. Ja, want dan, wat? Wat kan u, dan kan u ingrijpen? Ja, ja, dat doen wij ook. Als wij een signaal krijgen, mag anoniem, als wij een signaal krijgen van een medewerker, medewerkster uit een zorginstelling, dan gaan wij ons alle bellen op rood. Want medewerkers bellen niet zomaar. Nee, en de, dan grijpt u in, en dan, Ja, dan gaan we daarheen, ja. dan willen we weten wat is er aan de hand, wat gebeurt er. En dan kunnen wij zeggen, nou deze afdeling, daar moet een personeel komen. Er moet ja. meer personeel bij komen. En soms hebben we wel gezegd, nou deze bewoners, die hebben zoveel zorgen, die moeten naar een andere afdeling. Dus moet een afdeling gesloten worden. Ja. Nou hebben wij dit allemaal op een rij gezet. Hè? Ik bedoel, u doet die onderzoeken, wij hebben alles op een hoop geveegd en we hebben gekeken wat de resultaten daarvan zijn. Waarom doet de inspectie dat eigenlijk zelf niet? Want u komt met die afzonderlijke rapporten, maar waarom komt u niet met een soort uh, groot jaarverslag waarin u een trend signaleert? Um, daar bent u net te vroeg voor, want dat komt. Wij ah. zijn bezig om van de afgelopen twee jaar alles wat wij hebben gezien om dat op een rij te zetten. En wij zullen daarmee naar buiten komen. Ja, waarom nu pas? Omdat wij eerst onze ronde wilden afmaken. Dus we hebben alle uh, instellingen een keer bezocht, sommige meerdere keren. We hebben ook instellingen bijvoorbeeld onder verscherpt toezicht geplaatst. Naar aanleiding van wat wij hebben gezien, of een bevel gegeven om direct iets te gaan doen... Uh, en dat zijn we nu allemaal zijn we op een rij aan het zetten. Ja, maar is dat ook niet een beetje het laatst? Met alle respect, want we horen dit soort verhalen natuurlijk al veel vaker. Ja. En er wordt heel vaak wetenschap beloofd door directies en door de politiek en door iedereen. En, en het is nog steeds eigenlijk onderlust. Dus had u dit niet veel eerder moeten gaan doen? Nou, we hebben de afgelopen jaren al heel veel andere onderzoeken gedaan. En ook naar buiten gebracht. Bijvoorbeeld op het gebied van medicatieveiligheid of vrijheidsbeperkende maatregelen. En we hebben gezien dat er al heel veel verbeterd is. Dus het is niet zo dat er helemaal niets gebeurt. Nou, maar blijkt niet uit dit onderzoek. En Wat gaat u nu doen als u dit hoort? Waar wij nu mee komen? Nou, wij willen heel graag de, de, de signalen die er nog steeds zijn van vrijheidsbeperkende maatregelen die niet kunnen. Die willen wij heel graag krijgen. Zodat wij daarop kunnen ingrijpen. Goed, mag ik u danken voor uw komst naar meldpunt? Graag gedaan. Ja, niet alleen de bewoners van het verpleeghuis en hun familieleden hebben te lijden onder deze situatie. Ook medewerkers, het werd net al gezegd, klagen over de achteruitgang van de kwaliteit. En Meldpunt sprak ook met hen. Maar deze mensen durven dus niet voor de camera uit angst voor represailles. We hebben hun verklaringen in de volgende reportage verwerkt. Een verzorgende die nachtdiensten draait in een verzorgings- en verpleeghuis vertelt ons het volgende. Ik werk regelmatig samen met ongediplomeerd personeel. Dat zijn mensen die geen enkele zorgopleiding hebben gevolgd. Zelfs geen LBO-opleiding helpende. Maar die mogen bij ons gewoon medicijnen geven aan de bewoners. Maar als er iets fout gaat, ben ik als gediplomeerde verantwoordelijk. We leggen deze verklaring voor aan Jan Klein, hoogleraar veiligheid in de zorg. Dit is een uh, onacceptabele situatie. Dat zou niet moeten mogen. Het uitdelen of verstrekken van medicijnen is normaal gesproken al heel risicovol. Daar gaat een heleboel mis, ook in ziekenhuizen. En zeker voor mensen die daar niet de scholing voor gehad hebben, moet het zo zijn dat het eigenlijk een onmogelijke opgave is om dit goed te doen. Een andere verzorgende vertelt ons over de personeelskrapte in de verzorgings- en verpleeghuizen. Samen met één collega moet ik in de nacht zorgen voor vier verpleeghuisafdelingen. Daarnaast zijn we dan verantwoordelijk voor de 85 bewoners in het verzorgingshuis en de aanleunwoningen. Dit is een onverantwoorde en onacceptabele situatie. Het komt vaak voor dat er bezuinigd wordt en dat er bezuinigd wordt op de staf, de bezetting, gedurende de niet-kantooruren in dit soort instellingen. Maar daarmee is het onmogelijk om je werk goed te doen. In verpleeghuizen wonen veel demente ouderen die s'nachts onrustig kunnen zijn omdat er onvoldoende personeel is, wordt een noodmaatregel ingezet. Onrustige cliënten op de verpleeghuisafdelingen doen wij regelmatig een Zweedse band aan. We binden ze dan vast aan bed, omdat er geen nachtelijk toezicht is. We zien geen andere uitweg, want sommige dementerende kunnen s'nachts een gevaar worden voor zichzelf of voor anderen. We doen de Zweedse band weer af, voordat de dagdienst begint, zodat niemand erachter komt. Dat is een stilzwijgende afspraak tussen nachtdienstmedewerkers. Dit is dramatisch en onacceptabel. Het is voor de mensen die het overkomt verschrikkelijk om vastgelegd te worden. En daarbij is het zo dat het vastleggen een risico in zich heeft dat die mensen zich verhangen. En dat gebeurt regelmatig. En hoe vaker mensen gefixeerd worden, hoe groter het risico is dat ze zich verhangen. We onze directie zo vaak verteld dat de werkdruk veel te hoog is. De directie zegt dan dat we niet moeten zeuren dat wij het in de nachtdienst juist goed hebben met twee medewerkers. Als we de werkdruk niet aankunnen, nou dan hebben ze voor ons zo tien anderen. Ja dit moet uh, verschrikkelijk zijn voor de werknemers als je bij herhaling een probleem aankaart. En de raad van bestuur zegt direct als je uh, er een probleem mee hebt dan word je ontslagen. Dat is in feite immoreel. Familieleden van onze verpleeghuisbewoners denken dat hun familielid veilig is bij ons in huis. Maar ze moesten eens weten. Eén ding is zeker, mijn eigen familie zou ik hier nooit laten opnemen. Mona Keijzer is bij mij aangeschoven, Tweede Kamerlid voor het CDA. Vooraf heeft de inspectie namelijk duidelijk aangegeven niet met een politicus aan tafel te willen zitten. Dus doen we het zo. Welkom. Eerst maar even dat laatste... Deze uh, man, uh, dit personeelslid zegt, uh, ja, eigenlijk zou ik hier mijn eigen vader of moeder of, of ander familielid uh, nooit willen onderbrengen. Wat ja, vindt u dat, daarvan? Dat is het eerste wat ook door mijn hoofd natuurlijk heen schiet. Het zal je vader of je moeder zijn? Dus ja, het is heel, een hele trieste constatering. Maar ik denk dat dat is wat iedereen denkt die hier naar kijkt. Ja, en, en, en dat verhaal van die Zweedse band, hè, wat ook ja. ernstig is. Dat mensen zeggen, ja, wij binden de mensen vast omdat we dan onze handen vrij hebben om gewoon met z'n tweeën bijvoorbeeld zo'n hele afdeling uh, met, met wel 130 mensen te kunnen lopen. En dan uh, vlak uh, bij de overdracht, dan maken we ze weer los. En dan zeggen we dat allemaal maar niet tegen elkaar, want anders krijgen we er misschien problemen mee. Dat gaat wel heel ver, hè? Ja, dat gaat heel ver. En het is ook niet nodig, want er zijn heel veel verpleeghuizen waar wel op een adequate manier gewerkt wordt. Hier blijkbaar niet. Het zijn er heel veel waar dat uh, niet uh, goed gebeurt. Dus dat is echt iets waar uh, zeker ook ja, toch de directie van zo'n instelling voor verantwoordelijk is. Dat je zorgt dat je personeel opgeleid is en dat er voldoende personeel is om dit soort situaties te voorkomen. Ja, het is want... precies wat de heer Klein ook zegt. Dit is niet toegestaan. Het heeft grote risico's in zich en het hoeft ook niet. Nee, Het hoeft ook niet, maar het gebeurt wel en het gebeurt ook door uh, onbekwaam personeel. Hè? Want dat blijkt ook uit ons onderzoek dat er heel vaak ongediplomeerd personeel rondloopt. Wat vindt u daarvan? Nou, dat kan dus niet. Je moet zorgen dat je personeel goed opgeleid is. En er zijn heel veel verpleeghuizen waar dat het geval is. Ik kom er ook. Ja, maar bij hier deze, gaat er tussen op bij deze, waar het niet zo is. Ja, bij deze dus duidelijk niet. En dat is ook wat ik aan de staatssecretaris vandaag gevraagd heb. Ik heb gevraagd: hoe kan het nou dat het hier zo misgaat? En hij heeft toegezegd dat hij gaat kijken waar dat doel, kan, waar dat doel komt. Want je kunt daar allerlei voorstellingen bij hebben. Dat maar ik wil weten wat er misgaat. Nou, slecht management, onvoldoende geld, niet goed opgeleid personeel. Je kunt alle voorstellen, alle ideeën daarbij hebben. Ik wil het precies weten. En ik heb ook aan hem gevraagd. Wilt u nou eens naar die lijst van Omroep Max kijken, die 89 verpleeghuizen waar het zo mis is om te bezien wat de inspectie daar nou daadwerkelijk gedaan heeft. Want het eerste verpleeghuis wat ik opzocht op de inspectiesite, daar stond dat in december 2012 een plan van aanpak ingediend moest zijn. En ik kon het in ieder geval nergens vinden. En dan, dat geeft toch te denken. En heeft de staatssecretaris al iets gezegd? Hij heeft toegezegd dat hij dat uh, gaat doen, dus dat is een goede zaak. En ik hoorde net mevrouw De Vries ook zeggen dat er een breed onderwerp...